...zal u worden voorgelezen, gedeeld uit Gods heilige... ...en ons alleen tot zaligheid leidend woord... ...dat u beschreven kunt vinden in de profetieën van Micha... ...het zesde hoofdstuk. Hoort nu wat de Heere zegt... ...maak u op, twist met de bergen... ...en laat de heuvelen uw stem horen. Hoort gij bergen de twist en met ...mitschadert gij sterke fundamenten der aarde... Want de Heer heeft een twist met zijn volk, en hij zal zich met Israël in recht begeven. O mijn volk, wat heb ik u gedaan, en waarmee heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit land opgevoerd, en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden, Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab slaagde, en wat hem Biliam, de zoon van Beor, antwoordde, en wat geschied is van Sittim af tot Gilgal toe, opdat gij de gerechtigheden der scheren kent. Waarmee zal ik de Heere tegenkomen en mij bukken voor de Hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers, met eenjarige kalveren, zou de Heere een gevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is, en wat eist te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God. De stem des Heeren roept tot de stad, want uw naam ziet het wezen. Hoor de roede en wie ze besteld heeft. Zijn er niet nog in een eens ieders goddeloze huis, schatten der goddeloosheid en een schaarse Eva dat te vervoeien is? Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal en met een zak van bedriegelijke weegstenen? terwijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugens spreken... en hun tong bedriegelijk is in hun mond. Zo zal ik u ook krenken... u slaande en verwoestende om uw zonden. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden... en uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. En gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen... en wat gij zult wegbrengen zal ik aan het zwaard overgeven. Gij zult saaien, maar niet maaien... Gij zult olijven treden, maar u met olie niet zalven, en most maar geen wijn drinken. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden, en het ganse werk van het huis van Aga. En gij wandelt in derzelfde raadslagen, opdat ik u stel tot verwoesting, en haar inwoners tot aanfluiting. Alzo zult gij de smaadheid mijns volks dragen. Veroodmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Onveranderlijk aanbiddenswaardig God in de hemel... ...die trouwe houdt, die eeuwig leeft... ...en die nooit laat varen de werken van uw goddelijke handen... ...die ons ook schenkt dat we de morgen van deze dag mogen beleven... ...en samen mogen komen rondom uw dierbaar woord... ...wat u ons nog gelaten hebt tot dit ogenblik toe... En nu hebben we nog een dag van afzondering, niet alleen wij, maar ook nog anderen in ons land. Een dag van afzondering om samen te komen met de gemeente en nog een biddag te houden. En u zegt u het is ook zo waardig om geroepen, gevreesd en om gediend te worden... om ons afhankelijkheid te betuigen dat we zonder u wel niets kunnen... maar u in alle dingen mochten maar van nodig hebben... want zonder u kunnen we ons nog roeren, nog bewegen... In alles zijn we van u stijl en diep afhankelijk, maar ook van de geest des gebeds, of u die zoudt willen werken om de noden u de Heere te mogen opdragen. Want we zijn waarlijk in een grote ellende, door onze diepe val in ons verbondshoofd Adam. En dat komt in alle dingen zo openbaar, dat we zonder en buiten, u zijn levend, onze schepper niet kennen. Zoals u gekend moet worden tot zaligheid, maar we hebben u de springader des levenden waters verlaten. En ons bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden dat we daar eens recht aan ontdekt zouden worden... en voor u, de Heer, verootmoedigd en vernederd worden... want wanneer we samen zijn om een bid te houden... en van u een zegen te vragen... of u jongens in het seizoen dat weer aangevangen is... van het najaar tot het voorjaar... hebt u ons bewaard en gespaard... maar of u ook in het verdere uw zegen zou willen geven... zowel over tijdelijk als over geestelijke dingen... O, oh, dan is het nodig dat we voor u diep verrootmoedigd en vernederd worden. Want wanneer uw volk Israël een boetedag had en een bededag, dan waren ze voor u verrootmoedigd en vernederd. Ze deden hun versierseren van zich. En ze kwamen samen en ze weenden voor u, de heren. gelijk dat, dat in uw woord kunnen lezen dat ze zo de ene keer hadden ze een boog in. En een andere keer waren ze weer samengekomen onder de profeten, ook onder Ezra en onder Nehemia, en daar ze zich verfoeiden voor hun heere en in eenparigheid ook de profeet voor u zich nederknielde en uitriep zijn voor uw aangezicht in onze schuld, om de schuld en zonden voor u te beleiden en ervan af te keren en ook persoonlijk kwam u dat te doen wanneer ze haag voor u vernederde dan kwam u het oordeel over hem nog uit te stellen in zijn dagen het niet te voltrekken en zo ook onder Nineveh gaf u nog een uitwendige bekering en zou het dan niet Nodig wezen om ons ook diep voor U te vernederen. Zou wel een wonder zijn als er in ons land en volk en onder ons nog eens een uitwendige vernedering kwam. Als we zouden gaan zeggen: we hebben tegen U gezondigd. en daarin zij een indruk van zouden hebben. En de zonden zouden beleiden en laten en ervan afkeren... dan zou u ook nog het oordeel uitkomen te stellen. Want u zei dan tieren God, ik wist, zei de Jona... dat gij een genade hem warmhartig God zijt... langmoedig en groot van goedertierenheid... en hebben over het kwade. En zo, dat kunnen we toch weten dat u dat zijt, want anders zouden we niet meer in het land ter levenden wezen... Maar nu zijn er genoeg redenen en oorzaken om ons diep voor u te vernederen zien we op land en volk hoe ver we zijn afgeweken met onze regering, de ongerechtigheid wordt uitgeleefd in alle dingen, en de zonde wordt ingedronken als water, en we hebben nog God als hemels verlaten, die God met wie onze vaderen in een verbond zijn gekomen, en dat verbond hebben we smadelijk overtreden en verlaten, en we hebben onze regering in vroeger tijden, Openlijk gekozen voor de reformatie. En tegen de dwalingen. Wanneer ze een synode hebben uitgeschreven. Die gehouden is. Om de zuivere waarheid recht naar voren te brengen. Waar ze uit vele landen samengekomen zijn in ons land. Om de waarheid recht te beleiden. En op schrift te stellen. Waar we nog de kostelijke belijdenisgeschriften van hebben. En nu. Wordt u de Heer verheten en verlaten? Ja, afgezworen. God moet weg uit ons land. Geen rekening meer gehouden worden met alles wat nog op de ware godsdienst komt tegelijken. En daarom kunnen we ook niet anders als het oordeel verwachten, want we liggen onder het oordeel. Het oordeel van verharding en van godsverlating en verzaking... Maar u mag onze harde harten nog willen verbreken. En daarom zijt hij ook van ons geweken. En dan moesten we wel tot u gaan roepen. Heer, bekommert het ons niet dat wij vergaan? Zo riepen de discipelen tot u wanneer u in het schip lag en sliep. En ze zeiden bekommerd dat u niet. Maar u waakte wel wanneer zij in gevaar waren. Want u kwam op te staan en de winden te gebieden. En de zee kwam u gehoorzaam te zijn. Wie is deze, moesten ze uitroepen, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. U die alle macht hebt in de hemel en op de aarde, die spreekt aan het is er, het gebied en het staat er, die naar uw goddelijke vrijmacht komt te handelen, zouden we het van u dan niet moeten verwachten, en u niet aan moeten lopen, of het u nog behagen zou, ook nog op ons en onze arme zaten willen nederzien. We mogen nog onder dat dierbaar woord God zijn, ...tot deze dag toe... ...en daarom mochten we van u mogen vragen... ...op deze biddag... ...of u het woord Gods nog onder ons wil laten... ...of de kandelaar nog niet weggenomen zou worden... ...want het is zulke wonder... ...dat u dat nog niet gedaan hebt... Dat er nog onder ons zou mogen blijven en dat er gesteld mocht worden om nog tot de uitbreiding van uw koninkrijk te zijn. En dat er nog door een Sion zouden geboren zijn en dat er nog door het woord Gods, dat levend en krachtig en scherpsnijdender, meer dan enig tweesnijdend zwaar, dat er nog gezegen mocht worden. Een tot waarachtige bekering van deze of gene. Niemand van ons kan dat missen om te mogen ondervinden een tijd van uw goddelijk welbehagen wat of ons komt te ontbreken en veel dingen van het tijdelijke zouden we kunnen missen maar uw woord kunnen we niet missen dat woord gods mocht het onder ons nog bewaarheid mogen blijven en de geest dat iedereen mee zou komen want uw woord is een gesloten boek en het zal ook een gesloten boek blijven en onze harten ook zo de geest onze harten niet open en zo de geest niet in de waarheid leidt tot waarachtige bekering en tot onderwijzing voor degenen die op die weg zijn gekomen. Degenen die op die smalle weg door u gebracht zijn, waarop de dwaas niet komt te dwalen, die mochten ook op die weg verder onderwezen mogen worden, zou dat ook nog eens mogen gebeuren, dat de geest gods kwam verder tot oefeningen geven in het hart waar u kwam werken en dat het ware geloof dat ingeplant is in de wedergeboorte ook in oefening zou mogen komen om zijn vruchten voor te brengen en te leiden om te mogen komen tot die enige weg. En naam ter zaligheid en hier Jezus Christus te leren kennen in de weg van zijn vernedering en van zijn verhoging om in uw staten te mogen leren kennen en daar de gezegende baten ook van te mogen ondervinden op weg en reis naar de eeuwigheid. En zo mochten we ook voor de tijdelijke dingen nu de Heer de noden mogen opdragen. Zou het u nog mogen behagen met het seizoen dat begonnen is. Enkele hebben het zaad aan de nakker al toebetrouwd. En er was weer droogte in de voorgaande dagen. En er kwam weer groei en wasdom vanwege het zachte weer. Maar nu is het ook weer anders geworden. Zo komt u regen en droogte, koud en hitte, zomer en winter, dag en nacht. U komt het alles af te wisselen. Het verbond met Noach doet u gestand tot op deze dag toe. Dat kunnen we dagelijks voor onze ogen zien. Maar dan mocht het ons opleiden dat er een ander verbond is. Of dat we daar kennis aan zouden krijgen. Dat genadeverbond waarvan Christus het hoofd des verbonds is. Het is nodig om daar kennis aan te krijgen voor onze zielen. Maar zou het u behagen ook verder nog weer droogte en vruchtbaarheid te willen geven... ...of dat er een oog zou mogen groeien... ...dat er zaad gezaaid en een oog zou mogen groeien en tot de wasdom komen... ...en de vruchten tot onderhoud van mens en beest zouden mogen gedijen... ...en dat er ook onder het vee geen sterfte zou zijn... Dan is het ook weer anders als het vorige jaar, dat het vee niet alleen door uw bezoekende hand weggenomen kan worden, maar dat u ook het volk zelf en onze regering voor onze bezoekende regering deed worden. Dat die de smarten zeer hebben vermenigvuldigd en dat er daardoor veel vee weggenomen is, dat ervoor bewaard zouden worden, want u hebt allerlei pijlen op uw boog, vanwege de zonden kunt u ons treffen, zodat er niets zou overblijven, maar nu wanneer u overblijft, dan blijft er alles over. dan kon de profeet zeggen: hoewel er geen rund in de stalling wezen zal, dan zal ik van vreugde opspringen, de Heer, en mij verheugen in de God mijns heils, om aan de zijde Gods te mogen vallen. Wat er voor jou komt te doen, dat is een dierbaar plekje. En we hebben het ook in de afgelopen week weer mogen horen: als de. De zondag verhandeld is in onze catechismus van de tiende zondag over dat dierbare leerstuk van de goddelijke voorzienigheid. Als we daar eens op deze dag een en indruk van zouden hebben: dat de goddelijke voorzienigheid nu over alle dingen komt te gaan, en dat u alle dingen komt te bestieren, zowel leven als dood gaat u over, zegen en vloek, en dat u dat die leer ook leert. En de oefening daarvan te hebben, dat is in tegenspoed geduldig te wezen. En in voorspoed dankbaar voor het toekomende vertrouwen. ...en om die drie stukken in te leven... ...en te doorleven... ...daar is toch wel goddelijke genade toe nodig... ...om in de tegenspoed geduldig te zijn... ...want ons hart bruist daar tegenop... ...en ons vlees is daar tegen gekankt... ...maar u komt soms dagen en tijden van tegenspoed te geven... ...dat het nadien ook werkt... ...nog een gezegende vrucht der gerechtigheid... ...als u er maar door geoefend zouden worden... ...en er zijn de redenen van tegenspoed de kerk nadien kan zeggen, ik dank u, Heren, dat gij toorn op mij geweest zijt maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij, maar ook in voorspoed dankbaar te wezen. Een verootmoedigd hart voor uw goedertierigheden, die zijn ook op een beddag nodig, want dan zijn er op een beddag ook redenen genoeg om dankbaar te wezen en verootmoedigd. Daar is ook nog een weduw die weer voor de eerste maal na zo'n lange tijd mag opgaan onder uw woord. Dan zullen de gedachten veel vermenigvuldigend zijn. Uw goedertierenheden, die u aan haar grotelijks hebben wezen, dat ze nog hier weer mag zitten. En dat ze nog het woord Gods weer mag horen. Niet alleen in haar woning, want daar mag ze het ook hebben en beluisteren. Maar nu weer samen te mogen komen, het mag haar beheer te zijn. Eén ding heb ik van de Heere beheerd. Om dat te mogen zoeken, al de dagen mijns levens in het huis des Heeren te wezen en de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel maar ook een den zegen te mogen ontvangen... om zich geringer te gevoelen dan al die weldadigheden... en een hart te krijgen en te zeggen... ik zal met dankoffer in uw huis gaan... ik zal u mijn geloften betalen die mijn lippen hebben gedaan... en mijn mond heeft uitgesproken als mij bang was... o, zou het nog eens een vrucht voor haar ziel ook mogen afwerpen omdat dat dat ware dierbare geloof is, zou mogen doorwerken in haar ziel. Opdat ze door het ware geloof zou mogen zien op die overste leidsman en volleinder des geloofs. Die in alles verzocht is geweest, toch zonder zonde. Die geleden heeft en ook gestorven is. Opdat een schuldige zondaar behouden zou kunnen worden. En verheving van schuld en zonden zou kunnen ontvangen door dat dierbare bloed van die enige weg en die enige naam ter zaligheid. Door het ware geloof is die kennis van u alleen mogelijk. Als u dat werkt en in oefening geeft. U mag het voor de ziel willen zegenen. ...tot eeuwig zielen, en een dankbaar hart geven. En zo mochten we elkaar er mogen opdragen en ook in andere dingen... ...niet alleen in de landbouw en in de veeteelt... ...wat het voornaamste is van ons levensonderhoud... ...maar ook andere vele beroepen die er zijn en die ook wettig zijn... ...en waar we ook toe geroepen worden om dat te doen... ...want het is ook nodig dat we huizen bouwen... ...om die te kunnen bewonen... ...en gelukkig als we nog hebben... ...als we nog niet verdreven zijn door hongersnoden en oorlogen... ...en onder de open hemel moeten sterven... ...maar dat we nog een dak boven onze hoofden hebben... ...daar mag je ook in willen helpen in die beroepen... ...en in andere dingen... ...en ook de vrouwen in hun woningen... ...en bij het opvoeden van hun kinderen... En te veel om het u den Heeren te kunnen voorleggen. Want u weet het op het allervolmaakste. En voor u is niets verborgen. En u mocht het alles mogen overgeven aan uw goddelijke voorzienigheid. En bestuur of u het zodanig wilde werken. Het zij met het kwade maken dat het niet is heers, Het zij met tegenheden of droefheden of weldaden of zegeningen. Wat of het ook zij dat ons komt te wedervaren dat het zijn gezegende vruchten zou mogen afwerpen en dat het tot verootmoediging en vernedering mocht strekken en zo mag u overal waar uw naamsgedachten is gesticht wordt nog een zegen willen geven uit het eeuwige verbond in de genadige wegneming van al onze schulden en zonden onze reinigen en wassen door het dierbare bloed van hem die voor overtreders gebeden heeft Amen de gemeente zette de raangevangen godsdienstoefening voort... door te zingen van Psalm 79, het vierde en vijfde vers. Zij hebben schiet Jacobs huisgangs vereten en zijn nakomelingen al verbeten... zijn woningen ook geworpen te gronden... ja, verwoest als blijk tot deze stonden. Wil heren denken niet de zonden die geschiet... voor u zijn in voortijden... Haast u, Heeren, kom toch voort en help ons naar uw woord, want wij zijn in groot lijden. vierde en vijfde vers, Psalm 79. Gij hebt, mijn geliefden wel meermaal gehoord van Jeremia's gestalte. Gedurende de oorlogsjaren hebt gij er meermaal in scherp veroordeelde zin over horen spreken. En in Gods woord vinden wij die gestalte beschreven. Doch niet veroordeeld, maar ons allen tot voorbeeld gesteld. Jeremia was op jeugdige leeftijd tot profeet geroepen. Die roeping viel hem, gelijk al Gods getrouwe knechten, zeer zwaar. Hij klaagde dan ook in besef van zijn onbekwaamheid om die roeping op te volgen. Ach, heren, heren, zie, ik kan het niet spreken, want ik ben jong. Allerminst is Jeremia de man om de taak te vervullen door God hem opgelegd, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. En ook om te bouwen en te planten. Jeremia de zoon van Helkia uit de priesters. Die te tot waren is een jongeling van weken gemoede. Een man die weent en schrijdt en klaagt. Och dat mijn hoofd water ware. En mijn ogen springbron van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen. De verslagenen van de dochter mijns volks. Hoe ver is hij er dan toch vanaf om de strijd aan te binden... tegen de samenrottende benden... die vlees tot hun arm stellen... hun hoop op Egypte bouwen... van een verlaten der God tergende zonden niet willen weten... en aan het naderende oordeel der verwoesting... van stad en tempel door Babel niet geloven. En toch het oordeel heeft Jeremia... vorstenhuis en volk aan te zeggen en het voortdurend van de zonde de af te malen. De Heere zal hem de woorden in de mond geven die hij te spreken heeft. Ja, Jeremia zal in onderscheiding van de profeten die voor hem geweest zijn, de val van Jeruzalem en wegvoering van Juda naar Babel meemaken. Met heilige ernst heeft hij door zijn zender bekwaamd zijn roeping vervuld. En met welke uitwerking? dat men hem hield voor een landverrader, dat de vorsten hem tegen hem opstonden, hem in de gevangenis, de huizen van Jonathan wierpen, waarin hij zou gestorven zijn, ware het niet dat de koning na geheime samenspreking met de profeet hem in de voorhof der bewaring deed opsluiten. De Jeremias gestalte is door de zich van God losmakende vorsten veroordeeld, ja, als doodschuldig gerekend. En toch is Jeremia's woord vervuld. En was zijn gestalte de rechte. De gestalte van te buigen voor God. De gestalte die de zonde veroorzaakte en Gods geboden zocht. De gestalte die Gods vreselijke oordelen inwachtte vanwege de verharding des volks. En die gestalte is aan Gods kinderen niet vreemd. Voor zichzelf hebben zij Gods recht moeten bilken, al zou Hij hen eeuwig verdoemen. Maar ook voor land en volk, voor vorstenhuis en onderdaan, moeten zij Gods oordelen rechtvaardigen. Tot op de huidige dag worden zij, die ook maar een weinig van Jeremia's gestalte mogen beoefenen, uitgekreten voor landverraders. In de oorlog werden zij aangezien als mensen die het met de vijand hielden, hoewel zij met Jeremia konden zeggen, het is vals. En na de oorlog maakt zij alles op, om niet alleen hun mond te snoeren, maar in verharding des harten de zonden weer vrij te dienen. lang ten verderven, zonder twijfel zal toch God zijn eeuwige raad volvoeren en over, die, en over de wereld komen wat in zijn woord beschreven is. Maar de oordelen gods komen niet buiten de oefening zijn gerechtigheid. En de wereld zelf maakt zich die oordelen waardig. Wie niet gangs verblind is moet in deze dagen ook zien. Dat de heren zijn gerechten oefent En met vrezen de toekomst tegemoet zien. Omdat er geen vragen is naar de God onze vaderen. Zelf des een kerk zong zozeer van haar hechte grondslagen af dat zij nauwelijks meer van de wereld is te onderkennen. En over Gods lieve volk heerst veelal zulke donkerheid, dat de vermanende stem schier ontbreekt. En hij die nog in getrouwheid tot liefde, tot vorste huis en volk spreekt, is als de stem des roependen in de woestijn. Ja, hij wordt bespot en uitgeworpen als een man met een Jeremias gestalte. En toch deze gestalten mochten wij beheren. De gestalten van veroudmoediging, van wenen, van over de zonden. Van vermaning, van waarschuwing, eer het woord des Heeren Van verderving en wegvoering klinken zal. Nog heeft God in zijn langmoedigheid, zijn grote langmoedigheid, de tijd om tot hem weder te keren. Om met verbreking des harten klagende... Als een levend mens over de zonden zijn aangezicht te zoeken en hem te eren en te dienen, gelijk hij zijn woord gebied. Ah, zeg mij, wat onrecht hebben wij aan onze vaderen toch aan God gevonden, dat wij hem de rug hebben toegekeerd en niet het aangezicht. Mogen deze beden dag ons met schaamte vervullen en doorroepen tot een levende God, dat hij zich ons rondferme? en de hitte van zijn gramschap mogen overgaan. Nog wil de Heer in zijn grote verdraagzaamheid de weg, des, de weg ons openen, om met verootmoediging tot hem weder te keren. Hoe klaar blijkt het uit het woord, dat hij door zijn knecht Micha gesproken heeft, tot het ontrouwe en afvallige Juda, als hij een laag bukkende hoedertieren heid dat rijk aanspreekt en tot verantwoording roept. In Micha 6, vers 3, bij welk woord wij dan stilstaan. Derde vers van het zesde hoofdstuk. O mijn volk, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij tot zover. Lees dan in deze tekst Gods onderzoekende aanspraak tot zijn volk... En zie daarin achterin volgens eerst naar een bevoorrecht volk. Ten tweede een beschamende vraag. En ten derde een geëiste verdediging. Micha was een morastiet. Geboren in Moreget, een plaats in de vlakten van Juda. Niet ver van Gaddafistijnen. Ho hoewel een weinig later tot profeet geroepen dan Jezaja heeft hij met deze het woord des heren tot afvallige volk gesproken, in de dagen van de koningen Jotam, Achaz en Hiskia, beurtelings onder God vrezen naar Godeloze koningen, die Davids troon beklommen hadden. Jotam deed wat recht was in de ogen des heren, naar alles wat zijn vader Uziah gedaan had. Des niet tegenstaand offerde en rookte het volk nog op de hoogte, in steden van alleen in een tempel, die de Heere zich ter woning verkoren had. Het volk weigerde zich dus tot een dienst des Heeren te bekeren. Het hield aan zijn afgoderij vast. Toen dat dan ook de zeer goddeloze Agas aan het bewind kwam, vond hij een weg open voor de gruwelijkste afgoden. Een dienst voor Baal en voor Moloch werden beelden opgericht de koning deed zijn eigen zonen, was er nog een groter gruwel denkbaar, deed hij door het vuur gaan. Gods toorn ontbrandde over de gruwelen van Pekach, van Israël en Rezin van Damaskus. Ze trokken ten strijde tegen het rijk van Juda. Onder twintigduizend van Juda's dapperen vielen in de bange strijd. En tweehonderdduizend vrouwen en kinderen werden gevankelijk weggevoerd. Tegelijkertijd werd het land beroofd van al zijn kostbaarheden en zijn voorraad. O, merk toch op dat de oorlog een van de oordelen Gods is. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik de Heere doe al deze dingen, sprak God door de mond van Jezaja, de profeet. Koningen van Israël en Syrië konden beraadslagen wat ze wilden, maar buiten Gods toelating en medewerking... Vermochten ze niets. En datzelfde huilt ook tot op deze huidige dag, tot het einde der dagen toe. Hitler mocht zijn gruwelijke plannen opzetten, een roede zijn voor geheel de wereld. Hij was het ook voor ons land, dat zo onnoemelijk veel onder het recht onrechtvaardig, verraderlijk geweld van de Duitsers geleden heeft. Maar de eerste oorzaak van wat geschied is, dat is God, die onze zonden ging bezoeken en onder zijn oordelen ons deed doorgaan. Ja, hij doet ons nog zuchten tot op deze dag. De oorlog mag wel ten einde zijn, doch wij lijden meer dan wij beseffen onder de gevolgen. En de rust onder de volken is ook niet wedergekeerd. Niet meer in het geheim wordt gemompeld, maar openlijk wordt de vrees uitgesproken voor nieuwe wereldoorlog die alle anderen nog in de schaduw stellen zal. Ik wijs maar op de verhoudingen tussen Rusland en Amerika. Ik doe u alleen een blik slaan op de steeds vaster nestelende communisten in de Balkanlanden. Ik roep in uw herinnering wat ons land betreft al de troebelen in Indië. Waar onze zonen en jonge mannen nu bij duizenden worden heengezonden en aan de grootste gevaren blootgesteld. Waar een de revolutionairen de macht zoekt in de handen te hebben, terwijl onze regering de handen slap liet hangen toen het mogelijk was geweest om ze nog weg te blazen. De arme Inlandse bevolking mag, zichzelf niet, mag niet aan zichzelf worden overgelaten. Ook is het belang van ons land, dat de band met in die, ah, die Indi aan ons bond niet wordt doorgesneden. Hoe schuldig Nederland ook is, in de beheersing van zijn kolonie, het is in strijd met zijn dure roeping los te laten wat God hen betrouwde. En te vrezen is het dat het daartoe zal komen. zo regering en volk vergeten dat God ons land, boven andere volkeren een rijk beweldadigd heeft, grijpt nu eens in de geschiedenis een blik in onze natie terug, en die bevoorrechting blinkt in de dagen van onze landsgeboorte af te stegen. De gezegende reformatie opent in deze gewesten de ogen des volks voor de afgoderij en gruwe leer van Rome, bij duizenden vloeiden de scharen samen om het woord Gods te horen. En dat woord droeg rijke vruchten. Maar het verwekte de bittere haat van Rome. En de koning van Spanje stelde zich met geheel zijn macht in Rome's dienst. En zocht de vuur en zwaard Gods werk uit te roeien. De hel was op de been om ons zelfstandige volksbestaan in de kiem te smoren maar Gods werk verkreden overhangt. De Heere verwekte eerst om zijn Willem van Oranje, om, hoewel Rooms opgevoed, de zijde van het onderdrukte volk te kiezen. Geld en goed en leven waagde hij ten koste van het vervolgde volk. En naast hem zijn broeder Jan van Nassau, die tegenover de Unie van Atrecht die van Utrecht tot stand bracht waarin hij de zeven noordelijke provincies verenigde met Holland en Zeeland. En verbonden zich al, Holland en Zeeland verbonden zich om alleen de gereformeerde religie te handhaven. Wat of de vijand ook bedacht en in welke noden het land ook verkeerde, de Heer heeft Nederland verkoren tot zijn erve om daar te wonen. En hij zegende ons land. Hij maakte het vrij van Spanje en van Rome en opende de schuren van de hemel. De gouden eer was de eeuw van voorspoed en welvaart, die samenviel met de tijd dat de gereformeerde religie gehandhaafd werd. O gelukkig Nederland, o bevoorrecht volk, Micha's woord dat op de bevoorrechting van Israël wijst, geldt ook voor ons gewis. Israël was een theocratisch volk, wil zeggen een volk met een godsregering. De Heer zelf was Israëls heere en koning en wetgever. Zulk een volk komt na de vervulling van die dienst ter schaduw niet meer op aarde. De Joden mogen nu vechten om Palestina en al gelukt het hun daarop niet weer de Joodse staat te vestigen. Al vonden zij nog eens een nakomeling van David om hem op een troon te zetten. En al bouwden zij te Jeruzalem een nieuwe tempel. Toch zal Israël nooit meer worden wat het geweest is, namelijk een theocratisch volk. De schaduwen hebben afgedaan. En die hij u laat besnijden, zo, laat Christus u, zo is Christus u geen maar dat volk was type van de kerk gods. En van de uitverkoren des vaders. De gekochte met Christus bloed. Van de geleiden door de heilige geest. En zal de Heer nooit verlaten. Nimmer aan zichzelf overheven. De ziel zijn er tortelduif zal hij het overheven. Aan het wild gedierte des velds. En die uitverkoren kerk is het rijk bevoorrechte volk van God. De Heer zal haar zijn zijn een hoog vertrek ten tijde van benauwdheid. Maar al keert de Godsregering van dat volk nimmer terug, toch laat daarin een norm die voor alle eeuwen geldt. Geweest het gaat doordat door de henen die naar Gods geboden wandelen, Zijn heil zullen zien. Vorsten zijn ook in hun ambtelijk leven voor God gehouden om Zijn geboden te bewaren. En de volken zullen ervaren dat in het houden van Gods geboden groot een loon ligt. Terwijl de overtreding van z'n wetten hun onder Gods gaat brengt. En nu heeft God Nederland eenmaal uit het Roomzee hipte uitgevoerd. En het gezegend rijkelijk bevoorrecht, groot gemaakt. Laat de historie spreken. leest, mijn geliefden, lees toch eens wat de geschiedenis... ...van ons volk ons zegt... ...en roept dan in verwondering uit... ...de Heere heeft ons volk rijkelijk bevoorrecht... ...opdat gij ziet moogt... ...hoe ver dat wij nu van het huisspoor zijn afgegaan... ...en de aanspraak die God tot Juda richt... ...is een beschamende aanspraak... ...zij dient om het volk te vernederen... ...terwijl het nog de tijd is om de Heere te zoeken... Want God, ze wil zich met Israël in recht beheven. En daarom bevat de tekst dan ook, zou wij in de tweede plaats bezien, een beschamende vraag: <coughs> Het rijk van Juda dat Davids huis was trouw gebleven. En te midden daarvan de Heere zijn tempel had, heeft God verlaten. Reeds vernamen wij tot welke gruwelen het volk niet alleen onder de godvruchtige koningen gekomen was, maar ook dat het in het bijzonder uitbrak onder de regering van de goddeloze Agas. Zo diep was het verval dat de God Heskia Hiskia het volk ook niet meer van zijn naderende onderhang kon weerhouden. Het zou weggevoerd worden naar Babel vanwege zijn godsverzaking. Hoe toch was het daar te gekomen en waarom? Wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid, spreekt de Heere. Wat God gedaan heeft, wordt door Micha beschreven in het begin van ons tekstkapitel. De profeet roept het volk op te horen wat de Heere zegt. De getrouwe, de onveranderlijke. Top uw oren niet toe als een adder, want Gods woord zal zijn kracht doen. Zal zijn reuk des doods ten dode, zou het u niet worden reuk des levens ten leven. Wat de Heere dan te zeggen heeft, maak u op, twist met de bergen, laat de heuvelen uw stem horen. God heeft een twist met zijn volk. <coughs> Hij roept zijn daden te gedenken die hij van ouds gedaan heeft. Hij heeft Israël door zijn sterke arm om het bloed van het Paaslam uitgeleid uit het diensthuis van Egypte, waar het de dood nabij was. Toen leidde God dat volk niet op de weg der Filistijnen, hoewel die nader was, maar God leidde het volk om langs de weg van de woestijn der Schelfzee. Hun voorhaande door de wolle kolom bij dag en de vuurkolom bij nacht, dat hij ze licht om voor te gaan bij dag en nacht. Op zijn bevel legerden zij zich voor Pihachiroth, tussen Michdol en de zee, voor Baal-Zephon. Toen verstokte de Heer het hart van Farao. Hij gaf hem aan zichzelf over, onthield hem algemene genade, die voor verder verder verderf hem zou bewaard hebben opdat de Heer aan Farouw en al zijn Heer verheerlijk zou worden, alzodat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heer ben. God zelf wekt de zonde nooit, ook niet de verharding des harten, maar hij schenkt of onthoudt zijn genade naar zijn welbehagen, menige genade door God wordt ingetrokken. En dat doet hij naar zijn soevereine wil, ook doch. Ook rechtvaardig om onze zonde wil. Dan hollen wij voort ons verderf gemoed. Wij hebben dan wel wat anders te doen dan naar God te horen. dan zijn wetten wet te overdenken, te gehoorzamen, te handhaven. Openlijk spreken ook zelf de overheidspersonen het uit. Terwijl niet alleen in ons land, maar over de hele wereld zulke verharding gekomen is. En doorhollen op het hellend vlak der zonde. Dat men met toenemende vaart zeer de ondergang bereidt. Pharaoh is ons tot voorbeeld. Met al zijn paarden en vreselijke strijdwagens. En ruiters en hangse heier trok Egyptes koning. Het uitgeleide volk achterna. Uitkomst was naar de mens gesproken voor Israël niet. Voor hen de zee. Ten rechter en linker hangt het gebergte, achter hen de gehele woedende legermacht van Egypte. En wat heeft God gedaan? Deed hij naar het wantrouwen van zijn volk? Handelde hij naar hun ongeloof? Verhoold hij hen de, de woorden die zij tot Mozes spraken? Houd af van ons, laat ons de Egyptenaars dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te sterven. Laat de bergen antwoorden, wat heb ik gedaan, spreekt de Heer, waarmede heb ik u vermoeid. Twist met de bergen aan de schelfzee, zij zullen u de mond sluiten. Want God Jacobs heeft van tussen die bergen het volk uitgevoerd. Door de verheerlijking van zulke wonderen, die de heiden in het hart smelten deed. Gelijk gebleken is uit de woorden van Rachab tot de verspieders van Jericho. De sterke fundamenten der aarde zijn blootgelegd. Op Gods bevel heeft Mozes de staf over de zee uitgestrekt en gekliefd. De wateren stonden als twee muren en tussen deze door ging het volk over de vaste weg van de fundamenten der aarde. Blind voor de daden van Gods macht tot verlossing van de hoop zijn er ellendigen. Zo en de farao met zijn hangse heir het achterna. Maar zie, de engel God die voor het heier van Israël hing, vertrok en hing achter hen. En de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ze kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis voor de Egyptenaars en verlichtte de nacht voor het volk Israëls. Daardoor werden de Egyptenaren verblind met haast voor te trekken, zodat de een tot de ander niet naderde de hangse nacht. Bovendien verschrikte de Heer het leger van Egypte en stiet de raderen hun wagenen weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. En eindelijk, toen de laatste Israëlite de voet aan de oever der zee had gezet, strekte Mozes op Gods bevel zijn hand uit over de zee en de wateren keerden weder over de Heptenaren. De zeemuren stortten zich op hen, en idee man van hen bleef over. Toen heeft Israël gezongen het lied van Mozes. En Mirjam nam de trommel in haar hand, en al de vrouwen gingen uit haar na, met trommelen en rijen zingende. Zing de Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard en zijn ruiter in de zee gestort. Laat nu die bergen blootgelegd en blootgelegde afgronden spreken tot het Godverhetende volk. Wat heeft gij gedaan dan enkel goed? In de woestijn sprak hij tot hen van de berg Sinaï en sloot hij met hen een verbond. De bergen houten water uit, te wist dan met de bergen, o volk, dat God beschuldigen wil. En met de sterke fundamenten der aarde. Denk wat Balak de koning van Moab raadslaagde... toen hij Biliam huurde om het volk te vloeken... en hoe God bij Biliam verhinderde. Ja, zelfs een vloek in een zegen veranderde. Meer nog, ga geheel de weg na. Die God Israël geleid heeft van Sittim af... tot Gilhout toe... en betuig welk onrecht God gedaan heeft. Ligt het aan hem... dat gij zijn wegen niet langer verkiest... Bergen en afgronden zullen u dan de mond snoeren. Zijn uw zonden die het u zou bitter maken? En toen zei het nog eens en en nu zei het nog eens gezegd dat in de leiding Gods met Israël wij maar niet blootelijk hebben te zien een stuk historie van het oude Joodse volk, door de weg die Gods zijn uitverkoren volk leidt. En dat volk wordt uit de Egypte der zonde en des doods verlost. Door het bloed van het land. Dat volk wordt geleid door de rode zee van Christus bloed. Met dat volk sluit God het verbond ter genade. Dat volk drengt hij uit de steenrots Christus en zegent hij. Met de zegeningen zijn er barmhartigheden. Vloek en verderf keert hij van hen. Ze zijn zijn volk. Dat is de diepe zin van wat in Israël ons aanschouwelijk wordt voorgesteld. Maar hoe diep moet het dan ingrijpen in de ziel van dat volk als de Heer spreekt? Ik heb een twist met u, met uw volk van God, omdat gij zo ver van de Heer afleeft. De wereld zozeer zijt gelijkvormig geworden, zo weinig herenst betoond om in Christus uw leven te hebben... En te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Een week lagen op deze biddag op. Uit de harten van Gods kinderen. En betuigen met de bruidskerk. Ik zal wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan u. Ja, toen was het beter toen het ons goed was om nabij God te zijn. Toen de wereld onder de voet lag. En de vrouw bekleed met de zon. Toen de kerk met haar schoonheid praalde. Het door God de volk wordt aangesproken met de tedere liefde. Die de Heere het toedraagt. O mijn volk wat heb ik u gedaan. Waarmee heb ik u vermoeid. Zij zouden wij niet uitbarsten in tranen. En het aangezicht met beide handen bedekken. En toch ook wordt de zichtbare kerk des heren in deze liefdesbestraffing betrokken. Nee, niet alle leden der zichtbare kerk zijn levende leden. Niet alle uit Egypte geleide kenden de verlossing in Christus. Niet alle gingen in het verbond ter genade, maar wel stonden allen onder de bediening des verbonds. En wel zwoeren allen te doen wat de Heere gesproken had, en het woord hadden zij verbroken. Die uitwendige betrekking des verbonds hadden zij geschonden. Tot gruwelijke afgoderij vervallen keerden zij de Heer de rug toe. O mijn volk, zegt de Heer, wat heb ik u gedaan? Waarmede heb ik u vermoeid? Spreekt Nederlands kerk, de Heer heeft u ook geplant. Wonderlijk was zijn weg met u. Hij nam het licht dat in de zuidelijke Nederlanden was opgegaan van daar... en bracht het naar de noordelijke gewesten over. De kerk stond hier vast op de onwrikbare rots van zijn woord. Uit de felle strijd der demonstranten... deed de Heer zijn kerk zegevierend opkomen. Waar is die oude beproefde leer? Wat hebben wij gevonden? Kostelijker dan het goud van de leer der schriften... Wat heeft de Heer ons gedaan en wij hem en zijn woord verlieten en Nederlands kerk alle, ja, alle ketterijen inhouden, Zelfs onder gereformeerde naam worden de fundamenten ondergraven. Een veronderstelde wedergeboorte leer nam de klem der waarheid van de consentie van het volk weg. Een drieverbonden leer moet geloof en bekering opdringen ...en een vermeend recht aan allen toekennen op Gods beloften... ...en die toch alleen ja en amen zijn in Christus Jezus... ...voor zijn uitverkoren. Is het een wonder dat de scheur op scheur ontstaat? Waarom tot de oude leer verzaakt? Waarom de dienst van God verandert? Waarin eerst de kerk tot hoge bloei gebracht is? Wat heb ik u gedaan... Waarmee heb ik u vermoeid, zo vraagt de Heer ons. Terug, terug tot de leer der vaderen. En niet minder roept de heilige Ernst het woord des Heeren, Een vorste huis en volk tot hem terug. Naar het getal der steden zijn onze afgoden geworden. Gods geboden worden niet geteld, ze hebben afgedaan. En dat niet tegenstaande ons land groot geworden is... Toen die geboden als een grondregel voor de regering van het land werden gebracht, geacht. Oh, nee, geloof toch niet dat alle bewoners. Hoe laag ooit met de Vrezen God zijn vervuld. Onze vaderen hebben de strijd gevoerd niet alleen met Rome, <coughs> ook met Libertijnen... En door de vijanden van God, onze van de God, onze Vaderen hebben de overhand verkregen doordat de oprechten de wacht niet hebben betrokken, maar heeft gepleit zelfs voor samen gaan met Rome. Alleen kerkmuren zou zijn, men scheiden ons. Hebben onze God vaderen dan daarvoor goed en bloed en leven geofferd? Het eigen dat al Gods grote daden van Sittem af tot Gilgau toe. De gevolgen zijn ontzettend, we zijn verkocht. Door de oorlog zijn we nu verarmd. De knot in onze vrijheden. Nog een weinig en wij tellen als volk niet meer mee. O land, land, land. Hoor des Heeren woord. Nog spreekt God in ontferming. Wat heb ik u gedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? O mijn volk, want ik heb u tot mijn volk aangenomen. Opdat ik van u heer dan gediend worde naar mijn woord. Beschamend is de vraag die God stelt. En van troon tot bedelstaf toe, de vraag die hij hier door Micha aan Judas stelde. En welke uitwerking had die beschamende vraag? Laat ons dat vernemen als wij ten derde nog acht geven op de geëiste verdediging. <coughs> Die verdediging eist God in het laatste gedeelte van ons tekst. Betuig tegen mij. Wij tegen God betuigen. Gij zouden moeten bergen onder het stof der aarde. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? En toch vernedering voor de hoge God was verre van het volk dat de Heer in zijn verdraagzaamheid aansprak. Voort ging het op de weg zich verhardende. Schuld was bij hen niet te vinden. Wat wilde de Heere dan van hen? Waarmee zal ik de Heere tegenkomen? En mij bukken voor de hoge God? Nee, o oh, nee, lees in dit antwoord geen heilige verlegenheid. Geen zoeken van een weg van verzoening. Het volk wil zich rechtvaardigen. Nu God zich met hen in recht beheven zal. Laat de Heere maar zeggen wat hij toch van hen eist. En zal ik hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zou de Heere gevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tienduizenden van oliebeken? Nu dan zullen zij die harden van hart dat wel geven. Of zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding en de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Zo antwoordde het volk, hoewel de Heere scherpelijk door Mozes... Alle mensen offer verboden en de lossing ingesteld heeft. Dat inderdaad alle schuld, erkenning en vernedering ontbreekt, blijkt duidelijk uit het antwoord dat Micha heeft. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. Hij behoeft niet te vragen wat de Heer wil, hij wil verheerlijkt worden. In Christus in recht en in weldadigheid en moedig een wandel met Hem. Wat eist de heren van u dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God. En waar dat ontbreekt, daar roept de stem des Heeren tot de stad, want uw naam ziet het wezen. Hoort de roed en wie ze besteld heeft. Juda had als volk zijn onderhand tegemoet, al zal de heren zijn overblijfsel behouden. U werpt de schuld maar op God als de gevolgen onze zonden ons treffen. Zo deed het volk van Micha's dagen ook. En zo doen wij ook allen van nature. Een mens kan nog wil onder Gods recht buigen. Kon ook maar één verdoemde in de hel erkennen. Dat God rechtvaardig is. De hel waren geen hel meer voor hem. Maar wij zullen God hevig moeten vloeken... Als wij de tanden zullen knersen en het vloeken van God is in de grond om het bestaan van natuur, reeds in dit leven, zelfs onder de rijkste betoningen van zijn hoedertierenheid en langmoedigheden, betuig tegen Hem. Wat heeft Hij u gedaan? Waarmee heeft Hij u vermoeid? Hij legt Israël geen zware dienst op. Hij vorderde geen oliebeken, nog eerst geboren. Hij wees hen de weg der zaligheid in Christus, gelijk hij ons die verwijst in zijn woord. Hij roept ons toe verlaten slechtigheden alleen en treedt op de weg des verstands. Betuig tegen hem, breng uw redenen voort, hij zult verstommen voor zijn rechterstoel. Wie door Gods geest ontdekt wordt aan zijn zonden, ziet in het licht van Gods alwetendheid geheel zijn leven... Tegen al Gods goedertierenheden. De miskenning van Gods weldaden. De verachting van Gods roepstemmen. Van Sittim tot Gilgau toe. Schuld met schuld vermeerd. Dan wordt God door ons recht gerechtvaardigd. Al zou hij ons voor eeuwig verdoemen. En ga voort een weg van Gods kinderen op. Die tegen hem het hebben volgehouden. Zolang zij konden. Terecht zochten te ontvluchten, rammen en oliebeken, en de vrucht hun buik zouden aanbieden, in steven als een verloren zong daar zalig te worden, uit genade alleen, zie Gods kinderen in hun afdwalingen volhardende tot de Heere, hun boodschap brengt: gij zijt die man. Betuig dan tegen de Heere, maar oh, dan wordt het zo geheel anders. Dan wordt het gena, o oh God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En tot die erkentenis wil de Heer nu zijn kerk brengen. Ook de zichtbare kerk, <tie> opdat zij tot hem wederkeren. En tot zijn woord, opdat zij de wereld en haar vermakingen uit haar midden wegdoen. En hij haar afkeringen genezen. Geen bondgenootschap met hen die de waarheid logenen. Kan de kerk redden. Maar het onvoorwaardelijk wederkeren tot zijn dienst. Vanuit soms geheven wereldwijsheid, wereldtheorieën, humanistische verzinsels, logening van s mensen doodstaat en wat ze halom binnen de muren der kerk openbaart, dat alles moet prijsgeheven voor de zuivere leer waarop de kerk eens werd gegrondvest. Waarom die leer verlaten, betuigt tegen mij. Spreek de Heer, hij heeft Nederlands kerk eens doen zijn de roem der kerken in de hele wereld. Wat eist hij anders dan schuld ter kentenis? Buigen voor hem, wederkeren tot de weg die wij verlaten hebben. Dat is het wat niet minder ons land nodig is. Betuig maar tegen God welk kwaad hij ons gedaan heeft. Niet alleen verloste hij ons van het toen machtige Spanje en uit de greep van Rome, maar hij redde het keer op keer. Onze eerste Willem van Oranje heeft eens toen geheel de zaak verloren scheen worden aan hen, die hem vroegen of hij met enig machtig vorst een verbond gesloten had. Niet met enig haarsvorst, maar met een heere der Heren, de potentate der potentaten, heb ik een vast verbond gemaakt. Zo schreef Willem 1 in de allerhachtelijkste toestand van het land. En de Heer heeft naar dat woord gehandeld. Ik noem u het rampjaar 1672. In de vier Engelse oorlogen, het verlossen van de Franse revolutie en u weder het redden uit de hand van het alles vernielende Duitsland. Viermaal brachten bedreigde scheiding van Nederland en Oranjongs aan de rand van de afgrond. Viermaal heeft God de band hersteld en ons volk gered. Tweemaal na het stadhoudeloze tijdperk, toen al de schandelijke bejegening van Willem de Vijfde. En nu weder nadat het duister met bebloede kop moest aftrekken. Betuig dan tegen de heere, Laat onze historie zeggen wat God aan Nederland gedaan heeft, niet tegenstaande onze zonden hoe lang ons dan nog verder verharden? Gods onderzoekende aanspraak tot zijn volk door ons uitroepen. Wat wij nu samen gaan zingen uit de 81ste psalm ter toepassing. De 81ste psalm, vers 14. Ik in toornigheid had het over met allen. Zijn er verstoktheid om zelf zijn zaken voortaan te maken naar zijn welgevallen. O, oh, dat volk rebel mij gehoorzaam waren en dat Israël waren gebleven op den pad even vast in het openbare. 14 en 15 van Psalm 81. <tie> van de wijze, een, een weg te wijzen tot behoud van ons land, tot wederkeren van de rust in de wereld, dan die van de onvoorwaardelijke terugkeer tot Gods geboden. Roept de nood ter tijden onze overheid niet met allen ernst om het volk van de paden der zonde af te trekken en te dringen naar Gods wet te wandelen? Wie een aandacht verlenen wil aan de aanhoudende beroeringen in de wereld, moet vrezen dat een nieuwe uitbarsting of een wereldoorlog komen zal, erger dan tevoren. De langmoedigheid en de verdraagzaamheid Gods is groot, en het past ons niet die te beperken, tot, on, do, tot door ons te berekenen der tijden. Maar op zijn tijd zal Gods rechtvaardig oordeel de zonden straffen. En die stapelen zich op, schiert aan hemel. Nog is ons een tijd van bekering geheven, of Nederland in deze zijn dag bedacht wat tot zijn vrede dient. Eer verwek in ons geliefde Oranjehuis nog eens zijn een heilige ijver, om naar het voorbeeld van Israëls godsvruchtige koningen, de afgoderij, dongodisterij, de de vertrapping van ons geboden uit te roeien. Hij heeft daartoe een gebed in het hart dergenen die hem vrezen... en zich zo nauw aan ons vorste huis verbonden gevoelen... omdat het God belieft, gelijk in geheel onze historie bewezen heeft... om door dat huis te regeren... dat wij voor de hoge God samen buigen... en hem aanlopen als een waterstroom. Hij mocht zich nog ons rondvermen... Denk ook, denk ook eens aan Indië, de Heeren verzoenen de zware schuld, die jong met schrik vervult en bewijs ons zijn genade. Hij doet wel haast om zijn kruislieden eens waarvan daar wederkeren. Overheet hij niet zijn missen zoveel. Menen heen hunner schreef daarvan zijn missenden omgang met hun familiebetrekkingen. En zij missen het opgaan naar Gods bedehuis en zij en de catechisatieën. Meer dan ooit waarderen zij daar wat zij nog geheven is. Een zware druk ligt op ons volk. Wij verarmen van dag tot dag. Klacht op klacht wordt geslaagd, en dat niet zonder redenen. O, of wij in dit alles de hangt des Heeren mochten opmerken, beschaamd voor hem buigen onder onze zonden. En het die het ons zo bitter maken. Laat de Gods woord op u die indruk behouden. Dat gij de wereld met haar genoegens verzaken. Vooral onze zonen en jonge dochters moog ik opwekken. Het hart op de zuivere leer te zetten. Bij velen is er een grote verkoeling. Een nieuwe leer komt op die bekoorlijk is voor ons vlees. Door de Heere behoede ons voor afglijden van de oude waarheid. God ontdek ons aan de staat, onze ellende. Heer, dan zal er een roepen geboren worden om verlossing. O, ik bid u, overdenk bepijnst, onderzoek de schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Lees de oude geschriften der rechtvaardige Godgeleerden. Heeft de Heere bij die leerde kerk niet gebouwd? Wat heeft hij ons dan gedaan? Waarmee heeft hij ons dan vermoeid? dat wij daarvan zouden afwijken. Sta toch schouder aan schouder, om de strijd tegen de vervalsing van de leer te kampen. En bovenal doet de Heer u bevindelijk kennen, wat het zeggen wil, uit de diepe staat van ons ellende, alleen door Christus verlost te worden. Stel uw verwachting niet van de wereld, donkere wolken drijven over ons heen, en wie zegt welke bange tijden... ...gij geliefde jeugd ook nog zult meemaken. Maar hoe groot zou uw voorrecht zijn... ...zo hij voor de hoge God mocht buigen... ...en uw rechter om genade bidden. Denk gedurig aan het heil... ...dat Gods volk deelachtig is geworden. Niet omdat zij beter waren dan gij... ...dat uit genade alleen. En daarom is ook voor u de deur... ...der genade nog niet gesloten... Het wordt eens biddag voor u. Over die jong en oud u weg. Wat heeft de Heer u gedaan? Waarmee heeft hij u vermoeid? Moet ge niet erkennen dat de Heer aan allen goed is. En met ons niet deed naar onze zonden. O, of hij uw hart bewoog de vrede gods te zoeken. Die alle verstand te boven gaat. <coughs> <coughs> <coughs> En tenslotte zou het volk dat uit Egypte der zonde getrokken is, niet in schaamte buigen voor die hoge God. Hoezeer kunnen wij teren op de eens ontvangende genade. Bekommerden over hun staat kunnen het houden buiten de bewuste inlijving in Christus. En de bevestigden leven door en droog voor. Waar zijn de levende werkzaamheden de verborgen omhangen met God. Welke besprekingen worden gehouden op de gezelschappen, zou deze er nog zijn? Welke oefeningen hebben wij in de kennis der waarheid? Is het een wonder dat de afwijkingen van Gods woord bedektelijk ingevoerd niet worden opgemerkt? Gij hebt betere tijden gekend. Betuig eens tegen de Heere, wat heeft Hij gedaan, Waarmede Heeft Hij vermoeid? Gods oordeel begint van het huis Gods. Is de oorzaak van het verval der kerk en het verval des lands niet allereerst bij Gods lieve volk te zoeken? O, of wij met al onze verlatingen en afwijkingen in al onze drukwegen en tegenheden. Te midden van een wereld die rijp wordt voor Gods oordelen in Hem ons leven mochten zoeken, die gezeten is aan de rechterhand des Vaders om altijd voor zijn kerk te bidden. Welke bange weeën ook over de wereld komen zullen, en die komen gewis, grijp toch moed dat de Heer u niet zal om doen omkomen. Hij heeft beschikt dat de olie en de wijn niet beschadigen, maar voor Gods volk blijft over wat tot verkwikking en vervrolijking hun dienen zal. <coughs> Zoek veel in Jeremia's gestalte, opdat hij aan de zijde Gods mocht staan. Al werd uitbanning en gevangenis uw deel. Ook daar kan de Heer het nog wel maken... en u vertroosten met zijn tegenwoordigheid. De Heer doet u nabij hem verkeren... en verberg u niet wat hij doen zal... opdat uw oog open zij voor de tijden die wij beleven... en hij vernacht de onder de schaduw des almachten. Zij ons leven meer een middagsleven. Eén in het zwart gaan over de zonden, en sterk ons anderzijd de hoop op de zaligheid, die in de hemelen bereid is. En daar zal geen zonde meer zijn, geen afwijking van hem, die van u zal ontvangen alle lof en aanbidding en dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. <coughs> O onveranderlijke en aanbiddenswaardige God... ...die ons nog samen deed kon komen... ...onder uw dierbaar woord wat we nog hebben... ...en de uitlegging daarvan. U mocht willen achtervolgen met uw onmisbare zegen... ...en er plaats voor maken... ...en ons in die rechte gestal te brengen... ...van een Jeremia die aan de zijde gods mocht vallen... ...de oordelen kwam te bilken... ...en u kwam te bilken in uw straffen... En wanneer mijn volk zich schuldig zal kennen... en wanneer ze welgevallen zullen hebben aan de straffen hun ongerechtigheid... dan zal ik aan mijn verbond gedenken. U mocht het ook in ons willen bewerken... tot de verheerlijking van u en tot vernedering van ons. Omdat we in de middaguur weer samen zouden mogen komen... en wil dan de leraar die tot ons overhoopt te komen... En uw woord hoop te spreken. En dan mochten ook opening mogen ontvangen in de verborgenheid van uw woord. Open uw woord dat zo gesloten is. Open ook onze harten. Moet alles door de geest gods geopend worden. Zullen we er winst mee doen voor de eeuwigheid. Heeft dan ook de geest des gebeds om de noden de heren te mogen opdragen. En mochten met stichting samen zijn... Doe het nog strekken tot de verheerlijking van uw grote naam. Tot de uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. En dat we in uw goddelijke gunst mochten samenkomen. Dat u die waardig zijt gediend en gevreesd te worden. Recht te mogen leren kennen. Uw naam tot eer om Christus wil. Amen. De slotzang is vers 69 van psalm 119. Herig, Gij zijt volmaakt in gerechtigheid. Daarom ook wat Gij doet tot alle tijden. Geschiet met recht en de met billigheid. Recht doen en waarheid spreken zonder mijden Zijn twee stukken die hij overal bloot beheert met dreigementen. zijden. Het 69ste van psalm 119. De gelezen predikatie was van Dominique Kersten, einde we mee te zegenbede. O vader, dat uw liefde ons blijkt, O zoon, maak ons uw beeld gelijk. O geest, zend uw en troost ons neer, ene God u alleen, zij al de eer. Amen.